4 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong.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 vertelt journalist Dirk Wanrooy vanuit Cairo. Wat ik kan vertellen is dat het centrale plein in, in Cairo... Dat daar minstens 50.000 mensen nu op de been zijn. En ja de weg proberen te maken naar het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat beschouwt het als de vijand hier. Een soort van bolwerk van de veiligheidsdiensten en de politie. Er zijn berichten dat het ministerie omsingeld is door de demonstranten. De politie schiet daar met scherp. En bij die schietpartijen zijn volgens Al Jazeera zeker drie doden gevallen. Ook bij een gebouw van de centrale bank zou zijn geschoten.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 voor de kust van Oost-Afrika tegen te gaan. Minister Rosenthal heeft met de Iraanse ambassadeur gesproken... over de berichten dat de Nederlands-Iraanse vrouw Zagra Bahrami is opgehangen. Dat werd eerder vandaag gemeld door de Iraanse staatsmedia. Een officiële bevestiging dat Bahrami ter dood is gebracht... heeft Rosenthal nog niet gekregen. Die bevestiging moet de Iraanse ambassadeur krijgen... van het ministerie van Buitenlandse Zaken in Teheran. Maar dat is nog niet gebeurd. Rosenthal wil daarom nog niet op het gesprek met de ambassadeur ingaan. Bahrami werd eind 2009 in Iran gearresteerd tijdens familiebezoek.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 In 4 in Noord-Holland heeft een grote brand gewoed in een bedrijfsband. In het gebouw worden houtverwerkingsmachines gemaakt. Het vuur brak vanochtend uit in het kantoorgedeelte. Inmiddels is het zijn brandmeester gegeven. De brandweer rukte massaal uit omdat het vuur dreigde over te slaan naar het magazijn en de showroom. Er trok veel rook in de richting van Commenie, Maar volgens de brandweer is uit metingen gebleken dat er geen giftige stoffen zijn vrijgekomen. Het weer overwegend zonnig, maart vriest het licht... vanavond en vannacht in het noorden en midden bewolkt in het zuiden helder. Minima vannacht tussen min 4 in het noorden en min 8 in Limburg. Morgenmiddag weer wat zon, het wordt dan 0 tot plus 3 graden. ANDB Verkeersinformatie. Er staan vier files op de A12 van Utrecht naar Den Haag... voorknopend Oude Rijn, twee kilometer. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en meerdere personenauto's... waardoor de linkerrijstrook dicht is... Verder vielen bij Rotterdam op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... voorknopend Terbrechtse Terbrechtseplein. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum voorknopend Lunette Lunetten, 4 kilometer. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, bij Amersfoort, 3 kilometer. Dit is Radio 1. Avro. Dit is Opium, het cultuurprogramma van de AVRO met Hans Smit. Nog een half uur zitten wij hier in de Amstel Foyer in Carré op de vierde etage. Dit half uur te gast straks Cornel Maas die drie dingen heeft die hij even kwijt wil. Daar hebben we het straks over. De virtuele vitrine met Frank Boeien. En uh, nu Kees van Koten, uh, want we gaan het hebben over Saint-Amour. Saint-Amour dat is een uh, gemeente in het Franse departement Jura, telt 2149 inwoners, maakt deel uit van het arrondissement Lons-le-Saunier. Maar dat is niet Saint-Amour waar we het nu over gaan hebben, want uh, dat is een uh, literaire tour met die naam, waar de liefde bezongen wordt en beschreven in al haar verschijningsvormen, bestaat al in, in België al, al, ik glaub, al 18 jaar. Inmiddels ja. uh, al zes jaar in Nederland. Leven Luc ja. Ja. ja. We hebben hem ooit hier aan tafel gehad. Die kan ah. er zeer uh, lyrisch over spreken. Over, ja. uh, over zijn tour. Z zijn kindje zou ik maar zeggen. Uh, in februari gaat de Centamoer Tour van dit jaar van start. Uh, als voorproefje deze week in uh, Opium opiumvleugjes Centamoer. Met gasten uit het programma. En dit keer dus Kees van Koot. Ik vind, ben blij dat u er bent. gelijk. U gaat de planken weer op. Dat, dat, volgens mij vindt u dat, wat u heeft vaker uit eigen werk... ook bijvoorbeeld in een Kleine komedie uh, voorgelezen. Dat, dat vindt u heel erg leuk. Hè? Ja, het is voor het eerst dat ik mee mag met het uh, schoolreisje van St. Amour. Dat lukte nooit. Ik had nooit zo'n uh, lange periode vrij aaneengesloten. Maar ik ben onder auspiciën van behouden begeerte van Luc Horowitz, De stichting die, die het heeft, heeft ja. Ja, ja, de literatuur... Uh, theatraal op de kaart te zetten... met hele verzorgde voorstellingen in theater... heb ik wel drie grote tours door België gemaakt... Eerst met Gerrit Komrij, toen met Josse de Pauw en de laatste met Guimotier. Hm. Dus ik heb wel onder zijn vleugels mogen werken. Ja, wat is het aantrekkelijke van die combinatie? Kunt u dat uitleggen? Van een Ja. Nou ja, ik heb hier uh, de, de, de poster. Hou hem even voor de microfoon, dan zien de ja, kijkers thuis de, ook. Ja. Hier, dit is het aantrekkelijke, de poster. Ja. Een prachtige, prachtige tekening van Jan van Riet. De Onbereikbare, man danst met uh, silhouet, met vrouw die er niet is. En aan St. Amour doen mee. Admiraal Freeby, Rodan Alcalidi, Blindman, Peter Buwalda, Remco Kampert... Desmona, Sanneke van Hassel, Kees van Kooten, Connie Palmer... Piet Pirijs, P.F. Toemese en Stijn Franke. Maar dat betekent dat die mensen allemaal maximaal tien minuten hebben... om hun boodschap en hun thema van de Onbereikbare... Uh, over het voetlicht te brengen. Hoe streng is dat? Dus in dat team? is een rijk programma. Zat nou, er iemand in de coulissen nou, met een stopwatch? Nou, ik geloof dat die mensen op deze lijst allemaal ervaren genoeg zijn om niet die truc uit te halen... die dichters en schrijvers vaak op festivals uithalen. Ja. Ze hebben het thuis kunnen lezen. Je hebt van die, van die, van die blaadjes En dan nog gaan ze eerst drie minuten besteden... aan het opzoeken van dat gedicht, zogenaamd. Dat is uh, vreselijk. Maar dat zal niet gebeuren hierbij. Dat gaat allemaal over je eigen tijd. Of in ja, dit geval, precies. Ja. Onbereikbare liefde is het, het thema van dit jaar. Want er wordt ja. ook een jaar een mooi thema gekozen. Is dat ook een thema waarvan u meteen dacht... daar kan ik wel wat mee? Jawel, daar heb ik wel over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 mijn redactrice bij de bezige bij geregeld... Ja. dat het eerste exemplaar zou worden aangeboden aan Joanna Lovely in Brussel. En daar zijn we naartoe gegaan en ik was zo...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 Zij schrikt en diest en zuchtte verstikkte voor verontschuldiging. Spoelt u maar even? fluistert ze. Nee, zeg ik. Ik kijk haar aan en laat mijn ademzappel twee maal extra op en neer gaan. Wat prachtig. Wat een mooi verhaal. Ja. Remco Kampert is een van de mensen die op de, de lijst staat om ook op te treden. Hij heeft vorige ja. week zijn schouder gebroken bij een val in, in huis van de trap. Ja, we hadden net een Dat interview uh, gehad met Theo Hackert van Tubantia. Mm -hmm. En uh, Remco uh, is naar huis gegaan en om vijf uur is hij van de trap gevallen. Een vrij hoge trap. Ja. Maar het gaat goed. Ik heb, uh, hij wil geen bezoek en zo, maar hij heeft natuurlijk heel veel belangstelling en uh, beste wensen gekregen. En ik zag een uh, mailtje met een foto: een bed vol met bloemen. En daarachter een vertrouwd stralend hoofd van Remco. Dus het zal best goed komen, ja, denk ik. Ja. Voelt u zich verwant met hem? De manier van nou, schrijven. En uh, of. Ja? Wat ik zeker zal doen, uh, dat is een uh, gedicht over Remco Kampert voorlezen. Dat, een gedicht wat ik heb gemaakt, een verhaal wat ik heb gemaakt af en toe op rijm over mijn eerste leeservaring. En de rol van Remco Kampert kan niet overschat worden in Nederland. Absoluut niet, op geen enkele manier. Ik uh, las vanmorgen dat uh, mevrouw Verbeet... Kamer, ook twee Kamer, gedichten voorzitter. van Remco ja. uh, koos om voor te lezen. Ja. En het uh, satirische karakter van Remco wordt ook vaak onderschat... maar wat hij met de Kamer van Koophandel heeft uitgehaald is fantastisch. Het is van een lichtheid die je niet kent... En op school was dat eigenlijk het eerste geluid van buiten. Een begeerlijk geluid van wacht eens even. Hmm. Zo kan het leven ook, jongens, met elkaar en dit en dat. En uh, ja, leven is verrukkelijk. Ja. Allemaal u's, zeg ik nog één keer. Want het boek is nu een halve eeuw oud. Maar nog steeds komen er e's in die titel voor. Het wordt in het najaar veel gelezen. Precies, he, ook, dat, lezen. ook dat. Ja. Dus ja. het, het ja. belang van Remco is gelukkig op grote schalen erkend. Ja. Ik en mis... het is zo'n klein wonder. Ik miste hem vanmorgen in de Volkskrant, de column. Nou hè. En dan stond Remco is geblesseerd. Ja, ja. ja. Nou, maar iedereen mist ja. hem. Ja. Hopen dat die snel weer beter is. Ja, dat zal lukken. Goed, uh, ik meld even dat uh, de Centemoer Tour, uh, als u daar geïnteresseerd in bent, dan heeft uh, opium twee kaarten weg te geven. Dat is ook leuk, uh, dan kunt u hier naartoe. Opium.avo.nl. Uh, de eerste uh, die, die, mailt, die, uh, nou, die mailt, die maalt als eerste dus ook. Dus uh, gauw even mailen. Opium.avo.nl als u naar een van die avonden wilt. En de komende weken hebben wij uh, vaker, staan we even stil bij Sentamoer. Onder andere met uh, Connie Palme en Sanneke van Hassel. En hopelijk binnenkort ook met Remco Kampert. Enschede, hele Arnhem, Tilburg, Amsterdam, Eindhoven Deventer, Breda, Leiden. Zo is dat. Dat zijn de data. Kees van Kooten, Bedankt. Dan is het tijd voor de virtuele vitrine. Elke week vragen wij een kunstenaar naar een verhaal over een ding... waar hij een bijzondere band mee heeft. En deze week is dat een zanger. De virtuele vitrine. De virtuele vitrine. Kunstenaars over hun bijzondere band met dat ene. Deze week... Ik ben Frank Boeien. Een heel belangrijk uh, ding voor mij is, is die boekjes van Moleskine waarin ik mijn gedachten opschrijf, teksten, aantekeningen. Ik raak erg paniek als ik hem niet kan vinden, als ik ergens ben. Het liefst heb ik ze ook zonder uh, regels, zodat je dus uh, alle vrijheid hebt om op te schrijven wat je wil. Uh, de man die de kerstbomen verkocht, vertelde dat deze boom geen water nodig had. Zingt u nog wel eens, vroeg hij. Daar zal mevrouw blij om zijn. <lacht> Er <laughs> dus zijn ook letterlijk ook gesprekjes die, die je voert. Of, uh, veel daarvan uh, worden teksten van liedjes. Uh. Kijk hier bijvoorbeeld een schets voor een tekst. Het geluid van een andere tijd. De hemel is rood boven de stad. Waarschijnlijk moet ik hier zijn. Iemand zei dat het hier was. Hoe vermaak je jezelf? En ik luister naar zijn stem. Muziek van lang geleden. Het geluid van een andere tijd. Je stelt jezelf iets ten doel, je ontwaakt en gaat aan de slag. Je kijkt niet naar de vrouw op de hoek, het is herfst, het is warm. En ik luister naar zijn stem. Muziek van lang geleden, het geluid van een andere tijd. En ik luister naar zijn stem. Muziek van. Het geluid van een andere tijd Voor mij onmisbaar, onmisbaar, uitermate handig En daarom zou ik graag deze boekjes willen voordragen voor de virtuele vitrine Je stelt jezelf iets ten doel Je ontwaakt ...en gaat aan de slag. En je kijkt niet naar een vrouw op de hoek. Het is herfst, het is warm. En ik luister naar zijn stem. Muziek van Later. en ik zijn Dan Frank Boeijen was dat. En zo werd een notitie in een aantekeningenboekje een uh, compleet nummer. Uh, het geluid van de andere tijd staat op het nieuwe cd-boek. Genade, cd-boek, want het is een cd-in-boekformaat. Dat zullen de platenwinkels leuk vinden. Um, hij is uh, vrijdag in Wageningen te zien, Frank Boeijen. Zaterdag in Zeist en op toert tot eind mei. En uh, dat filmpje wat bij dit uh, nummer hoort, althans bij uh, de Virtuele Vitine... dat staat op zijn site frankboeijen.nl. Ook op onze Facebookpagina van Opium en op onze site opium.avro.nl. En volgende week in de Virtuele vitrine choreograaf Niels. Christen. Het is, um, even kijken hoor, negen minuten voor half vijf. Cornant Maas aan tafel, um, ik wil met jou even wat dingetjes bespreken. Of uh, jij wil misschien wat dingen bespreken, maar ik heb er eentje meteen. Jan Smit. Ja, zoals uh, Kees uh, Joanna Lumley heeft, dat ik uh, Jan Smit. <laughs> ja. <laughs> Dan weten we allemaal onze plek hier. Ja, die gaat nu opvolgen als commentator. Breaking News deze week, de wereld staat een mooi. Bij het uh, Songfestival. Ja, juist, bij ja. het uh, Songfestival, maar Hij heeft ja. een polyp toch? Ja, maar hij kan in mij weer praten, is bekendgemaakt deze week. Dus dan is het Songfestival. Hmm. En uh, ik moest ook ook weer omginnen, omdat hij twee jaar geleden nog riep... dat hij Precies. het hele festival voorkomen Biel vindt. Politiek vindt hij het. Wijsheid ja. komt met de jaren, met andere woorden. En Michiel van Erf, de documentairemaker, stuurde er nog wel een geestige tweet over... dat nu hij in mijn spoor treedt... hij binnenkort vast ook wel bij de een Kunst en Cultuurprogramma <lacht> zal gaan presenteren. Lijkt me ook een hele gezonde opvatting. Ja, dat is er niet uitgesloten dat het gaat gebeuren. Hij gaat overigens een commentaar niet alleen doen. Hij nee, met, met Daniel, Daniel Dekker samen. Ja. Ja. Ja. Ja. Is, de, is er meer dat je erover wil zeggen? Wil je nog iets nee. zeggen over die vijf nummers van die drieërs? Want daar Ach, gaat het om. Ja, dat is allemaal morgenavond op tv. Ik, ik ja. zat lang te na te denken, maar ik ga morgen toch voor het eerst... geloof ik een acht jaar thuis op de bank zitten met vrienden. Mo toch wel kijken, ja. Toch wel kijken, moet, ja. moet onwenig zijn. Misschien maar kan je daar een commentaar leveren. Nou, als het een heel erg evident uh, raar wordt, dan kom ik er volgende week wel op terug. Ja. Goed. Kees van Kouten, fan van het Songfestival? Nee, nee. Ook niet meer vanuit een omdraaiing en cult en raar, Nee. nee. Ik vind het niet te hard, Ik vind nee, het niet te harde. Nee, ja. Spijt me. Dan, uh, Cornald. Uh, vrouwje Tuinman. Andere koek. Ja, dat ja is, uh, want het was afgelopen donderdag Nationale Gedichtendag. Ja. bundel werd ook gepresenteerd. Ja, dat klopt. Vervies. En net werd het natuurlijk al mooi voorgedragen door Kees... en het vorige uur door Hagar Peters. Maar um, ik, heb haar, ik schrijf graag over de dood op de een of andere reden. Ik heb daar wel eens een boek over gemaakt, Verlies. Daar had ik ervoor geïnterviewd. Um, Na aanleiding van de dood van haar beste vriend, Frodo Bootsman. Die... Uh, ook een ex-geliefde van de is trouwens. En met wie ze echt zielsverwantschap had tot op het laatst. Uh -huh. En hij is op een uh, rare oudejaarsdag... toen hij een proefritje maakte met zijn auto... met zijn nieuwe vriendin... om onverklaarbare reden in een sloot terechtgekomen. Uh, vlak bij Utrecht. En uh, dat heeft hij eigenlijk niet overleefd. Een passant heeft dat opgemerkt. De auto is uit de sloot getrokken. Hij is afgevoerd al in coma zijnd naar het ziekenhuis. Net als zijn vriendin. En ze uh -huh. zijn daar kort na elkaar overleden. Uh -huh. Dat was nogal een klap voor vrouwtje oh. Tuinman. Um, en zij heeft eigenlijk... Uh, zij vertelde mij toen dat zij geprobeerd heeft, al nou ja, als schrijvend zal ik maar zeggen, het verdriet om die dood te verwerken. Ja. En Zoals de dood heel zelden iets positiefs oplevert, omdat je namelijk de dierbaren je ontvallen, leeft het soms ook wel mooie dingen op, namelijk dat je merkt dat sommige mensen er meer voor je zijn dan je zou hebben gedacht. Ja. En zij is heel erg innig in contact gekomen, onder andere met de familie van uh, zijn vriendin, van zijn nieuwe vriendin toen. En zij, schreef, zij vertelde mij toen dat tot dan toe was mislukkende communicatie het thema altijd geweest in haar poëzie... En dat wilde ze eigenlijk niet meer daarna. Omdat ze had gemerkt hoe dicht mensen bij je kunnen komen... op het moment dat het er werkelijk toe doet. Ja. En geïnspireerd op zijn dood... heeft zij een, een, een, vind ik een heel erg mooie bundel gemaakt nu... waarin ze eigenlijk ook probeert de betekenis van die dood voor haar leven... Een vorm te geven. En ik vind het zo knap aan haar dat ze op de grens bijna van proza en poëzie... Ja, ja, ja, heel precies, ja, ja, ja. zonder grote sentimenten en zonder ja. grote woorden... De uh, de iets te ja, ja. de spijker op de kop, ja. ja. ja, ja, ja ik ja. heb wel een heel klein gedichtje... Ja? Ja, wat eigenlijk haar boosheid vertaalt over die dood van hem. Maar dat doet ze zo klein eigenlijk... Mm -hmm. dat het daardoor des te roerender is. En dat gedichtje gaat zo. Uh, ik vind dat nu wel iemand anders een tijdje dood mag zijn. Een top 10 is zo gemaakt... Er staan wat mensen op die ik alleen van zien ken en die toch altijd al mokkend kijken. Een vrouw van wie ik heb gemerkt hoe goed ze zich verbergt. Bovenaan de lijst zie ik mezelf. Heb ik daar wat aan als het betekent dat hij hier en ik aan de andere kant gaat staan? De buren klinken niet alsof ze hobby hebben aan het leven. In de schuur heb ik een schep waarmee ik iets kan regelen. Zo. Een van de gedichten dus, in Wat ik met de Sleutel moet. Wat ik met de Sleutel moet, want zo heet de bundel. Ja. Tuin, het Klinkt een zwarte, het, maar... lichte poëzie. Ja, dat is het precies, ja. ja. Overigens, dat, dat uh, interview met haar, is dat voor de Linda, of niet? Ja, dat is een, ja, in Linda ooit verschenen. En later heb ik een boek samengesteld met een uh -huh. aantal van die gesprekken. Want, want dit een van de gesprekken was die mij het meest ja, ja. Ja. gebleven omdat zij in taal haar verdriet giet op ja. een hele onsent onsentimentele manier. Ja. Van het uh, derde uh, onderwerp... Ja, Fashion Week, ja, op je poëzie. Was, je was, <laughs> ja, je was bij de, bij de opening van de... Van de nee, week ik week was donder ik het donderdag, ik moest daar een interview doen. En ik weet niet, Kees, ben jij wel eens op Fashion Week geweest? Of een mode... Ja. Toen ik nog model was. Samen <laughs> <laughs> met Joanna Lumley <laughs> zegt ja, op ja, de catwalk. Ja, ja. ja. ja. ja op die, die high voor heels. Ja. Ja. liep voor, voor babykleding. Echt waar? Het baby heb ik over de, over de catwalk. Nee. Gekruimd. Ja. Ja. <laughs> Oh. Nou, ik was daar nu even, maar je weet eigenlijk niet wat je meemaakt. Het is bijna surrealistisch. Dat is omdat, graag, ja. Ja, de 800 man die in een ruimte moeten... De, de, de hele voor- en naproces duurt ongeveer anderhalf uur... eer al die mensen zitten <laughs> eerst allemaal weer weg zijn. En de show en zelf je... is er vijf minuten aan je voorbij. Ja, ja, ja, ja. Maar ik zag daar uh, spijkers en spijkers... en nieuwe veelbelovende uh, vrouwelijke ontwerpers. Ja, ja. Maar ook Soechen. Bas Kosters. Um, uh, die van zich doet spreken met... ja. Ik heb nu opeens allemaal associaties als ik jullie in die kleding euh, zou zien. Wat hij maakt valt eigenlijk helemaal niet te beschrijven. Omdat het, ja, het is een beetje wat het, een stippen, veel kleurigheid, Max en de mini-monsters... Eh, of andersom, eh, Bastien en Adriaan ook een beetje. Ja. Veel veren en tooien en strak nylon. Ja. En zwart en raar, een soort ontplofte kinderspeelplaats haast. Hij, aan het eind van zijn show trad hij zelf ook nog op... zingend met een paardenstaart en een zwak nylongeest. Ik zou niet weten wie het zou staan... Behalve dan de, de stylist Mike de Boer misschien. Ja. Maar wat ik er wel mooi en leuk aan vind is ja, dat... Mike ik, staat alles. Mike staat alles, heb jij <laughs> gelijk. Denkt maar, die. Denk die, ja. hij. Denkt hij, ja. ook echt enorm prachtig opgeparadeerd ja, op de Wat vond je er leuk aan? Nou ja, dat het urgent is omdat hij zijn eigen uh, universum totaal concessieloos uitvergroot. En dat is een wezen wel waar, vind ik, kunst over gaat. En in die zin is zijn mode ja. kunst. Dat hij precies doet wat hij zelf wil. En of het nou mensen staat of niet is een tweede. Maar hij brengt zijn eigen fantasie op een heel verbeeldingrijke manier... vind ik, over het voetlicht. En dus op die catwalk. Voor al die 800 mensen die dan enorm zitten te juichen en te applaudisseren. En is dat juichen uit, uh, vanuit de tenen? Of is dat omdat ze denken dat het moet? Nee, het was wel gemeend. Maar ik kreeg toch niet echt contact met het publiek ook daar. Ik nee? voel me een beetje een vreemde eend in de bijt, nee. Ja. Nee. Zijn, dat, het, zijn dat inkopers of kopers? Nee, echt voor uh, zichzelf, uh, nee dat zijn wel thuis. fans ook. En uh, gasten. Mike de Boer oh, dus. En, uh, uh, de uh, de Boer. en we hebben ook ons ook gek genoeg. <laughs> een ruimtepak. <laughs> ja, ja, oh, en, ja. en, en bij die eerdere modeshow was het zo... dat tot twee keer toe een model precies voor mijn neus... Uh, ...van haar schoenen viel, Ach, zodat ik dacht dat het nog net bad vibes waren... ...die <laughs> maakten dat het weer misging. Goed, nou, uh, dat was uh, een mooi overzicht van de hele week. Vrijdag We de week maar weer, hè, lijkt mij. En, en aanstaande dinsdag uh, zit Kees van Kooten bij jou... Ja, in, althans, in, in de, de opname die dan 8 februari uitgezonden wordt. In de live-uitzending zit aardstaartjes uh, Staartjes... ...en die is voor ons naar een hele bijzondere tentoonstelling gegaan... ...van Robert Therrien in Tilburg. Uh, levensgrote sculpturen, stoelen en tafels waar je onderdoor kunt lopen. Dus ik ben benieuwd hoe zijn uh, Sesamstraatgevoel uh, daarop reageert. Oké, okay, dat is uh, om uh, even kijken. Uh, tien voor negen op Nederland 2, ja. aanstaande dinsdag. Uh, dan uh, ga, ga, ga ik er nu een einde aan breien. Is dat goed hier? Hè? Dat is ja. goed. Dan gaan wij over Joanna Lum die doorpraat. Ja, gaan we door. Ja, dat is goed. Misschien <laughs> nog maar even een glaasje. Dat dus is goed. Kees Kooten, bedankt. Kornel, bedankt. Volgende week zijn we er weer vanaf de zolderverdieping van Carré. U bent een hartelijk welkom om hier aanwezig te zijn. Muziek hebben we prachtige muziek van Maria de Fatima en de te gast onder andere Te Lau, want die heeft de Lou Reed vertaald. En mooi is dat. En architect Erik van Eggeraat. En wilt u meer architecten zien? Dan moet u om vijf uur. Moet u, moet niks natuurlijk naar Nederland 2, naar Kunstuur, want dat heeft een hele nieuwe vormgeving... en de start een nieuwe serie Architecturen. Onze uh, uitzending kunt u terug uh, horen, als u dat wilt, op uh, opiumradio.nl. En uh, straks op deze zender, zo na vijf, na half vijf, eerst een duur nieuws. En dan uh, gaat de NOS verder met langs de lijn met uh, Jurgen van den Berg en het Sportvorm. Ik wens u een fijn weekend, graag tot volgende week.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 En ook vandaag zijn er wel weer harde confrontaties geweest tussen betogers en de ordepolitie, onder meer bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarbij zijn volgens Al Jazeera zeker drie doden gevallen. Ook bij een gebouw van de Centrale Bank zou zijn geschoten. President Mubarak houdt op dit moment crisisberaad met zijn belangrijkste adviseurs. Het Nederlandse marinefregat De Ruiter heeft in de Golf van Aden voorkomen dat een tanker werd gekaapt door piraten. Kleine bootjes met Somalische piraten hadden het schip van een Duitse reder geënterd. De bemanning verschanste zich en sloeg alarm. De, de Ruiter was het dichtstbijzijnde schip op ruim duizend kilometer afstand en kon daar bijna een etmaal de bemanning ontzetten. De piraten waren toen al vertrokken. En minister Rosenthal heeft met de Iraanse ambassadeur gesproken... over de berichten dat de Nederlands-Iraanse vrouw Zagra Bahrami is opgehangen. Dat werd eerder vandaag gemeld door de Iraanse staatsmedia. Maar een officiële bevestiging dat Bahrami ter dood is gebracht... heeft Rosenthal nog niet gekregen. Hij wil daarom nog niet op het gesprek met de ambassadeur ingaan. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Erwin Kool. Op veel plaatsen is het prachtig weer, maar in het noorden is het bewolkt. En dan is het toch koud, hoor. Dan is het geen echt denderend weer. Vanavond en vannacht verandert er niet zo verschrikkelijk veel. In de noordelijke helft van het land komen steeds meer wolkenvelden. Hier en daar kan ook wat mist ontstaan. De zuidelijke helft, daar blijft het tamelijk helder. Ik denk dat het 4 tot 6 graden op de meeste plaatsen gaat vriezen. En morgen overdag... Ik hou het erop dat het in het zuiden zonnig is. In het midden van het land wat wolkenvelden. En in het noorden van het land daar is wel wat zon. Maar daar uh, speelden de wolken toch wel de meest prominente rol. Uh, verder waait er een matige noordoostelijke wind. En het wordt in de kustprovincies gaat op 3 boven 0. De rest van het land 1 graad boven 0. En in het zuidoosten waarschijnlijk 1 graad eronder. Er zou nog een somberder versie van dit verhaal kunnen zijn. Namelijk dat die bewolking... En de nevel en derken niet meer wegtrekken in het noorden. Maar daar, ik, ik, ik houd er even op dat ook daar uiteindelijk de zon wel eventjes doorbreekt. Verder hebben we maandag een dag met af en toe wat zon. Snachts vriest het een graad of drie, overdag twee graden boven nul. Dinsdag is het bewolkt, s'nachts drie graden vorst, overdag drie graden boven nul. En daarna wordt de bewolking dikker. Dan gaat het in de loop van de week regenen en dan is de vorst verdwenen. ANWB Verkeersinformatie. Er staan twee files. Allereerst op de A1 van Apeldoorn naar de Duitse grens, 2 kilometer bij Hengelo. Er is daar een ongeluk gebeurd, daardoor is de weg helemaal dicht. Het verkeer moet daar via de A35 omrijden. Dan een file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht, tussen de afrit Den Dolder en Utrecht, 3 kilometer. NOS, NOS, NOS 1. Langs de lijn met Robert Meder. Goedemiddag, welkom bij aflevering 9484, alweer van NOS Langs de Lijn. Een vol programma tot 6 uur, met natuurlijk het sportforum. Met als gasten vanmiddag, Jack Bostra, Henk Spaan en Tom Boot. U kunt meepraten met onze leden in het forum... door een vraag te sturen naar sportforum, apenstaatje nos.nl... sportforum @nos Over de sport van de afgelopen week, dan leggen wij dat hier voor. Verder natuurlijk het schaatsen in Moskou, de Australian Open en we hebben er een wereldkampioen bij in Nederland. En daar beginnen we mee. De Nederlandse belofte hebben bij de wereldkampioenschappen Veldrijden een dubbelslag zelfs geslagen. In de Duitse Sankt Wendel veroverde Lars van der Haar de titel en eindigde Mike Teunissen als tweede. Gio Lippens sprak met beide renners en begon natuurlijk met de winnaar die eerder al Europees en Nederlands kampioen was geworden. Geen grote verrassing dus?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 Uh, op dit moment wel, maar ik denk dat dat uh, vanaf morgen omgezet wordt in tevredenheid. Mike Teunus en Lars van der Haar. Eerder op de dag was het kampioenschap bij de junioren. Dat leverde een volledig Frans podium op. Morgen zijn de vrouwen en de elite renners aan de beurt. En aan het schaatsen, Jans Mekers en Bob de Jong... hebben bij de wereldbekerwedstrijd in Moskou de 500 en de 5 kilometer op hun naam geschreven. Bij wonnen overtuigend. Verslaggever Sebastian Timmerman. In 6.1943 rijdt Bob de Jong naar een baanrecord... en zijn tweede internationale 5 kilometer zegen van dit seizoen. En bovendien ook nog eens naar een startbewijs... voor de WK-afstanden in maart in Insel. Het was een goede race met allemaal rondetijden van hoog in de 29 seconden... weinig verval en de Jong verslaat in een duel de rus Ivan Skobrev. Nou, ik had hem meteen, eh, nou, meteen niet, maar we redelijk gauw onder controle... en ik kon eh, elke ronde wat bij hem wegrijden. En eh, dat gaf hij heel erg mooi aan... En dan weet je gewoon een laatste binnenbocht. Op het moment dat je dan de laatste kruising over hem heen gaat... dan, ja, dan voel je als hij eraan komt of niet. En uh, nou, Toen kon ik hem in ieder geval uh, goed en strak uitrijden. Hovart Bukku wordt derde en Jan Blokhuizen vierde. Dat is jammer voor de Nederlander. Als hij één plaats hoger was geëindigd... was hij zeker geweest van de WK-afstanden. Nu moet Blokhuizen in de wachtkamer. Ploeggenoot Wouter Oldeheuvel is wel zeker van die WK-afstanden... op basis van de stand in de Wereldbeker. Jan Smekens was de beste op de 500 meter. Het is zijn vijfde wereldbekerzegen in zijn carrière. De top 4 uit het wereldbekerklassement was niet in Moskou... vanwege de Asian Games. Maar de tijd van Smekens is gewoon goed. 34, 93. Zo snel was Smekens dit seizoen nog niet. Het is wel een, uh, een hele mooie tijd en ook gewoon een hele soepele race. Het lijkt wel of je alles vanzelf gaat en dan... Uh, Hoef je echt na te denken van hoe je een bocht in gaat of zo, want er gaat het gewoon in één roes voorbij. Smeekens deed het veel beter dan gisteren. Toen kwam hij niet verder dan de zesde plaats. Gisteren weet ik precies wat ik verkeerd deed en dat, dat doe ik vandaag wel goed. En dan zie je wel dat, er gewoon echt wel dat het echt wel iets uitmaakt hoe je technisch rijdt, hoe je erin gaat en hoe je start gaat. Dus wat dat betreft is het echt geen loterij, alleen uh... Om een weken afstand zit je toch twee stabiele races moeten rijden. Bij de vrouwen valt de goede vorm op van Irene Wust. Ze wordt net als gisteren tweede, dit keer op de 1500 meter. 1.56.93 is haar beste seizoenstijd, maar toch is Wust kritisch. Ja, alleen was het wel een hele slechte race technisch. Bij de start ging ik uh, voorover, viel ik als weinig een beetje voorover. en was een beetje aan de achter aan de harken. En, uh, ja, ik kwam gewoon echt heel de race niet echt in mijn slag. En uh, ja, Wat dat betreft uh, was het... Uh, ja, ik was gewoon sowieso eigenlijk niet echt uh, tevreden over mijn race. En uiteindelijk is het een soort van troostprijs dat ik tweede ben geworden. Alleen, uh, ja, dat was technisch niet wat het moest zijn. Het verschil met winnares Christine Nesbitt uit Canada was niet groot. En gisteren zat Wüst ook al dicht bij Martina Sablikova op de 3 kilometer. Dat beloofde wat voor het WK Allround over twee weken in Calgary. Nou, gelukkig is het verschil met Nesbitt uh, ja, één tiende. En uh, daarbij zeg ik dat, ja... Uh, dat, uh, yeah. Hij had meer gezeten voor, voor mij vandaag. En ik was ook... Ja, weet je, ik ben na een echt goede 50 kilometer weer kapot. En dat was ik nu ook niet. Ik, ik raakte hem gewoon niet, waardoor ik niet al mijn vermogen op de ijs kon brengen. Maar dat is het verschil tussen uh, absolute topvorm en vorm. En als het goed is, heeft Gerard zijn werk goed gedaan... zodat ik in Calgary een absolute topvorm ben. En als ik dan gewoon uh, scherpe focus hou, dan moeten die twee samen gaan vallen. En dan moet er een mooi weekend uitrollen. Op de 500 meter wint... Jenny Wolf natuurlijk weer. De Duitse is ook nagenoeg zeker van de eindzegen in de wereldbeker. Margot Boer wordt weer tweede, dit keer op zo'n halve seconde. En de strijd om de derde plaats was spannend. Heather Richardson, de Amerikaanse, Annette Gerritsen... en Laurine van Riesen reden dezelfde tijd. Maar op basis van de duizendste van een seconde... werd Richardson derde voor de twee Nederlandse dames. Van Riese baalde daar verder niet zoveel van. Ze reed namelijk haar beste 500 meter van dit seizoen. Ja, het is gewoon een goede tijd, snel seizoentijd. En uh, ja, het was gewoon een goede race. Ik kon uiteindelijk eindelijk de bocht een beetje doorrijden. En dat kon ik uh, ja, gisteren en vorige week met WK wat minder. En uh, ja, dan merk je meteen dat het een stuk harder gaat. Ik heb gewoon uh, wat moeite met, die, met mijn techniek in de bocht. En ik ben wel heel hard eraan het werk. Maar... Ja, het wil nog niet elke keer lukken. En genoeg om zeker te zijn van een startbewijs voor de weken afstanden in maart in Inzel op die 500 meter. Net als Margot Boer en net als Jan Smekens, dat is bij de mannen. Langs de lijn Sportforum. Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, we gaan praten over dat wat er de afgelopen week zowel op sportgebied is gebeurd... met Tom Bootschek, Bostra en Henk Spaan. Ik wil u nog even dat u vragen aan de heren kunt stellen... via sportforum, apenstaatje, nos.nl, sportforum.nos.nl. Heren, goedemiddag. Mag ik met uh, Henk Spaan beginnen? Uh, jouw moment van de week graag, uh, Mijn moment uh, heeft te maken met Australian Open, maar niet zoveel met tennis... Uh, Woodbridge. tot Woodbridge is een verslaggever van de Australische televisie... en die werd aan het begin van de week op een ontzettend grappige manier... op zijn nummer gezet door Kim Kleisters. Hij had namelijk uh, tegen een collega via een sms het over haar boobies... haar tieten gehad. En ook over dat het wel leek alsof ze zwanger was. <lacht> Dit had die collega aan Kim Kleisters doorverteld. En toen heeft Kim hem voor ten overstaan van die 30.000 mensen daar... heeft ze hem daar uh, op gewezen. Dat ze niet zwanger was... <lacht> en dat haar tieten nog even klein of groot waren als anders... En Woodbridge die kon het alleen maar slikken, accepteren, bleef gelukkig lachen. Maar uh, het was een heel charmant, maar ook toch wel redelijk dodelijk moment. Ja, met name de manier waarop ze uiteindelijk toch nog een knuffel gaf ja, dat was, nadat het voorbij was. Dat was zo grappig. Prachtig, ja. ja ik vond het ook erg goed. Uh, Jack de oud tenniscoach, bondscoach. Um, wat, uh, wat is jouw moment van de week? Nou, als Henk over uh, tennis gaat beginnen, dan begin <lacht> ik maar over voetballen. <lacht> Uh, wat ik wel uh, ja, bizar vond in het begin van de week was het bericht van uh, Mark van Bommel. Dat hij op uh, maandag nog bij uh, München rondliep en uh, vervolgens woensdagavond al een transfer had. Of uh, eerder natuurlijk naar, uh, naar Milan. En vervolgens woensdagavond al tegen Sampdoria uh, voor AC Milan speelde. In de basis. In de basis samen <laughs> met Emmanuel Sonders. Hoe snel dat allemaal kan gaan is wel uh, extreem. Maar... Als je het rijtje clubs ziet waar Van Bommel ondertussen gespeeld heeft... Uh, ja, voegt Milan toch ook wel weer wat toe. Naast uh, Barcelona en, en Bayern München uiteraard en PSV. Mm. Mm. Dus uh, ja, het is hem gegund. Uh, ja, ik hoop dat hij na dit half jaar nog een jaartje doortrekt bij, bij Milan. We gaan het er straks uh, ongetwijfeld uh, nog even over hebben. Tom Boots, ook jou, aan jou een goede middag natuurlijk. Wat oh is jouw moment van de week? Nou, deze week werden de kwartfinale voetbal gespeeld voor de KNVB-beker. En wat mij opviel waren de keepers... Isaacson, die met de bal zo buiten het strafsproffgebied, uh, ja, dat was echt bizar. En ik vraag me af wat die man dacht op dat moment. Hij protesteerde zelfs nog toen de scheidsrechter vloot. Ja, en Rutte ook. Uh, ja, die liep ook te protesteren. Hij liep gewoon met bal en al, liep hij in de hand, liep hij buiten het ja, ja, ja, Ik wist niet wat ik zag. En ja. heel interessant is, wat denkt die man dan op dat moment? En een tweede was de doorman van uh, Noordwijk die een voorzet gaf aan RKC. Hij was buiten het strafschoolgebied. En die RKC maakte gewoon de bal. Dus het was het eerste doelpunt van Noordwijk. En ik blijf met een prangende vraag. Hij heet Robert Spaan. Is het soms familie van jou? Nee, is geen familie. Nee. Goed, uh, dat weet ik zeker. <laughs> uh, we gaan uh, even naar de Australiën Open. Marcella Mesker uh, hebben we aan de lijn die uh, voor ons de Australiën Open intensief volgt. Die heeft Kim Kleisters zien spelen tegen die Chinese Lina. Marcella, we weten inmiddels hoe het is afgelopen. Kim Kleisters gewonnen, drie sets, was het terecht? Ja, uiteindelijk wel. Maar het was een uh, boeiend gevecht. Met name in die eerste twee sets. Waarin uh, de Chinezen toch uh, ja, goed voor de dag kwam als debutante in een Grand Slam finale. Want ja, dat is nogal wat. En we hebben het vaak genoeg gezien uh, in het vrouwentennis in het verleden. Dat ja, de zenuwen toch het spel uh, behoorlijk uh, overheersten. Nou ja, die zenuwen die duurden precies vier minuten. De eerste twee games. Dat waren acht punten voor kleisters. 2-0 voorsprong. En toen kwam uh, Nali in het spel. En, en ging ze gewoon grandioos uh, tennis en matchte het powerplay van Kim Kleisters. Won de eerste set, speelde een goede tweede set. Alleen Kim Kleisters, ja, die ging een uh, versnelling hoger spelen. Ging beter spelen. En uh, ja, derde set liep ze over de Chinezen heen. Maar het was een boeiend gevecht. Leuk. Twee goede speelsters, mooi tennis. Dus ik heb eigenlijk wel genoten. Op basis waarvan kon ze er dan in één keer overheen lopen? Nou, ze ging toch wat anders spelen halverwege de tweede set. Of het begin eigenlijk. Je zag ook aan haar ja, ja, wat geïrriteerde reacties, ontevredenheid. De eerste set sloeg ze bijvoorbeeld maar drie winnaars, Kim Kleisters. Nou, zij is toch echt de vrouw die er meestal op los mept... en de tegenstander uh, alle hoeken laat zien. En dan maar in één hele set drie winnaars te slaan. Dat is voor ja. haar heel pijnlijk. En uh, dat ging ze dus beter doen in die tweede set. Af en toe ook een variatie met een hoge bal. Waardoor ze ja, wat, wat beter in die kwam Haar voorhand kon gaan inschakelen en uh, ja, toen ging het beter lopen. Meer winners, minder fouten, uh, feller, agressiever en ja, ze wisten wedstrijd te kantelen. Dan wil ik even ook iets aan Tjerk hier uh, voorleggen over de toekomst van Chinese tennis. maar daar heb je ongetwijfeld ook een mening over, die mag je natuurlijk ook zo ventileren. Tjerk, even over het feit dat er nu een Chinese in de finale zit. Wat zegt dat over het Chinese tennis? Uh, nou, dus bij de dames niet. Ja, de het, het finale is wel uniek. Maar er zijn natuurlijk al een paar jaar wat dames die het in, bij de, bij de, in, in China gewoon goed doen. Bij de heren is het totaal ander verhaal. Want ik, ik ken geen Chinees die, die het goed doet. Zeker niet in de top 100. Dus, uh, dus ik denk dat je vooral aan de dameskant moet kijken. En, en daar ligt wellicht toekomst voor het, het Chinese tennis. Maar wat mij nog veel meer op is gevallen is uh, niet alleen China, maar dat in de kwartfinale uh, van de acht dames... acht nationaliteiten zijn. En dat is zeker in het damestennis denk ik wel erg uniek. M mee eens, Marcella? Um, ja, dat was mij nog niet eens zo opgevallen. Ik, ik weet wel dat je bij uh, top 100 van de vrouwen... komen er 79 uh, speelsters maar liefst uit Europa. En van die top 100 zijn er ook weer 16 uh, afkomstig uit Rusland. En ja, Ik denk dat Rusland, wat betreft het vrouwentennis, toch een beetje de sleeping giant was. En nu met deze finale plaats misschien nog meer speelsters uh, tevoorschijn komen. Ze hebben er al drie bij de top 100, zeven bij de top 250. En, uh, ik denk dat het wachten is op een doorbraak. En dat misschien de Chinese tennisvrouwen ja, uh, de rol en de dominantie van die de Russische vrouwen op dit moment hebben in het tennis... dat ze die misschien in de toekomst gaan, uh, gaan overnemen. Ja, we zullen zien. We zullen kunnen zeggen, na Lee zullen we nog een hoop volgen. Ja, uit 1,6 biljoen inwoners zullen dat toch wel heel wat ja, meisjes ja. het tennisrecord oppakken. Ja, ja. ja, maar gaat het Europese tennis... Uh, Tom Boot, hallo uh, Marcel. Hi Tom. Uh, gaat het Europese tennis dan helemaal eraan? Nee, dat denk ik niet. Want ook bij de mannen, hè, neem Federer, Nadal, Murray, Djokovic zijn allemaal Europeanen die toch uh, uh, ja, domineren, die, die uh, beter zijn. Amerika produceert helemaal niks meer. Je kan het echt uh, Amerika een beetje kwalijk nemen. Zo'n groot land dat zij ja, dat terrein helemaal laten liggen. Ze hebben ja. nog Serena en Venus Williams, maar... Ja, en, en die Roddick. Ja, maar ik, heb, dan? ik heb begrepen dat Roddick uh, na, de, na deze week uit de top 10 valt. Dus dat is voor Amerika natuurlijk wel erg zuur. Ik denk dat het ongelooflijk lang geleden is dat er geen Amerikaan in de top 10 gestaan heeft. Ja, dat klopt. En uh, het is een beetje hun laatste houvast. Maar ja, het is triest om, om, om dat eigenlijk te constateren. Hoe slecht Amerika, met alle faciliteit, al het geld, alle beroemde coaches, alle grote tennisscholen, hoe slecht ze het op tennisgebied doen. Hm. Ik was zo even nog naar Kim Kleisters, maar Henkie wilde nog wat vragen. Ja, ik, ik heb nog een vraag: waarom was zij zo aangedaan, Kim Kleisters? Na afloop Kim, van die wedstrijd? Ja, ze was heel emotioneel. Ja. Nou ja. Uh, Kim heeft natuurlijk drie Grand Slam-titels achter haar naam staan. Alle drie alleen in New York behaald. Oh ja. En je weet wat de pers dan gaat zeggen. Ja, ze kan alleen op die hardcourts, op die baan daar in New York spelen. En ja. nergens anders. En ze heeft natuurlijk uh, zeven jaar geleden heeft ze al verloren in Australië. Roland Garros heeft een aantal finales verloren. Wimbledon heeft ze nog nooit in de finale gestaan. Dus... Mm. Ja, ze wilde wel wat bewijzen. Ja. En daarbij komt nog dat ze deze week ook heeft gezegd... het is misschien mijn laatste kans... want het wordt in ieder geval mijn laatste fulltime jaar als prof. Want ik denk dat haar dochtertje volgend jaar naar school gaat... en dat ze aanzienlijk minder zal gaan spelen. Na afloop van de finale zei ze er dit over. Ja, uiteraard betekent dat heel veel natuurlijk. Ik probeer elke grens mijn best te doen. En spijtig genoeg was het op die andere drie er nog nooit van gekomen, maar nu hier in Australië wel. Dus daar ben ik natuurlijk heel tevreden mee. en Ik ben ook heel, heel tevreden met de manier waarop ik ben kunnen groeien in het toernooi. Want ik ben niet altijd even sterk begonnen, maar toch wel de laatste twee wedstrijden toch wel mijn beste tennis gespeeld. Denk ik. Kim Kleisters, die dus misschien part-time stopt. Uh, uh, Henne is uh, uh, definitief gestopt, alweer. Was dat voor iemand hier aan tafel en wellicht voor jou, Marcella, ook een verrassing? Wie wilde reageren? Kijk ik even ja, om haar heen? Nou, ja, voor Sharon? mij ja, niet echt. Ik moet jullie zeggen dat ik het al verrassend vond dat ze uh, uh, weer opnieuw begonnen eigenlijk. Uh, ook verrassend dat ze weer dat niveau uh, wist te halen. Maar ik begrijp dat ze uh, toch wel weer last heeft van die elleboogblessure. En, uh, dus in die zin vind ik het niet zo verrassend. Het is natuurlijk wel een, een meisje die, uh, die er volledig voor gaat. Of 100% of niet. En daar zit natuurlijk helemaal niets tussen. Dus wat dat betreft vind ik het niet zo verrassend. Op zich een goede eigenschap voor een topsportster natuurlijk. Dat lijkt me ook de enige. Is het knap, Marcella, dat zij nu gewoon zelf inziet dat ze moet stoppen? Dat moet je ook maar kunnen. Ja, ik weet niet of, het, of je het knap moet noemen. Um, ze maakte op mij niet een hele gelukkige indruk. Uh, het is natuurlijk een best gecompliceerde persoonlijkheid die heel veel heeft meegemaakt in haar leven. Um, stopte met tennis omdat ze niet meer gelukkig was, omdat ze niet meer de motivatie kon opbrengen. Nou ja, toen is ze gestopt, heeft ze andere dingen gedaan, was ze ook niet gelukkig. Is ze weer gaan tennissen en nu is ze ook niet happy, want ja, toch nog pijn in de elleboog. De resultaten zijn er natuurlijk ook niet naar en ze zal toch ook met een schuin oog wel een beetje naar Kim Kleisters kijken, want hoe succesvol is die niet sinds zij terug is gekomen? Ja, augustus 2009 heeft inmiddels drie Grand Slams gewonnen. Dus dat ligt misschien ook niet zo lekker, dus ja, kortom, uh, moeilijke beslissing, denk ik, gewoon voor, voor Justine heen. Ik denk dat je het eerder zo kan omschrijven. Marcella, over dat geluk gesproken. Hè, wat ik, ik zo straks al tegen de heren je zei... Is de, een van de redenen waarom Kleissers zo goed is, denk ik... is dat ze het uitstraalt, dat ze het ook ongelooflijk mooi vindt. Ze vindt het verschrikkelijk gaaf om te tennissen. Die staat echt met een hoop plezier op de baan. En ik, ik zei, dat, dat die, die vrouw is echt los. Weet je? En dat is de, voor mij wel een hele belangrijke eigenschap... om uh, op dat niveau te presteren. Het moeten is dus een beetje weg. Nou ja, ik weet niet of ze dat ooit gevoeld heeft dat het moeten is. Weet je? Als je de staat wil je winnen. Dat zal ze ongetwijfeld heel erg hebben. Dat is echt wil winnen. Maar ja, zij doet er gewoon alles aan. En je ziet dat ze gewoon vrij op zo'n baan staat. En dat is wel een, denk ik, een heel groot verschil met heel veel andere speelsters. Wie wil erop reageren? Marcella, hoor ik ademhalen. Geluk, gelukkig. Ja. Nou, nou ik, daar heeft Jerk helemaal gelijk in. Heel kort en dan mag, dan mag uh, Henk. Wat heen. wil je? Ze heeft een leuke man, ze heeft een dochter... ze heeft een nanny mee, de, de manager is mee, ze heeft vrienden mee. Uh, ze zit in een entourage, iedereen is voor haar. En ze is ook ouder geworden, ze is 27. Ze is niet meer dat jonge, onverschrokken meisje... die er maar een beetje op los ramt. Nee, ze denkt na, ze is gemotiveerd. Ze denkt, ik heb nog een jaar, anderhalf jaar, ik wil zoveel mogelijk winnen. Dus ze is er veel serieuzer mee bezig en ze kan iedereen meenemen die ze lief heeft. Ja, en het is een geweldige spreekster... want ik heb nog nooit zo'n leuke toespraak gehoord... van een tennisser of überhaupt van een sportman... als vandaag na afloop van die finale. Het was echt... Uh, het is een geboren performer is hij. Dan moet je het even uitleggen, want dat hebben we, kunnen we de mensen niet laten horen. Wat was nee, zo maar leuk het, was, ja, het was om te beginnen een hele lange toespraak... maar ze, het was allemaal leuk wat ze vertelde. Onder ja. andere vertelde ze bijvoorbeeld dat ze toen ze aankwam... dat ze viel en haar tand uh, beschadigde... En dat ze toen, het uh, werd een hele lange anekdote... toen was ze geholpen door een tandarts en, en die had haar ontzettend goed geholpen. En hij had gevraagd om als honorarium om uh, bedankt te worden tijdens haar toespraak... als ze de, uh, de Open uh, Tennisschouw kampioen van Australië zou winnen. Dus zei Kim, ik bedank deze meneer bij deze van harte. Dat was een hele leuke, mooie, goede toespraak. Marcel, uh, uh, klopt de indruk dat uh, Australië haar ook een beetje in het hart heeft gesloten? Ja, absoluut. Dat, dat hebben ze natuurlijk al gedaan. Want laten we niet vergeten, ze was ooit de verloofde van Leighton Hewitt. Ah, Beide ja, spelers ja. zijn natuurlijk nu getrouwd met heel iemand anders. Uh, gelukkig gezin, kinderen. Maar toen werd ze al Ossie Kim genoemd. Want daar was ze gewoon heel veel in Australië. Hè? Want ze was een half Australisch ineens. Maar ja, uh, zoals eigenlijk niet alleen in Australië, maar over de hele wereld sluiten mensen Kim Kleisters haar in, uh, in het hart. Want ja, het is een fantastische meid, uh, om het zo maar te zeggen. Ze is sportief, ze is complimenteus, zoals ook in die speeches. Ze, ze gunt iedereen wat. Uh, ze is uh, gewoon heel erg zichzelf en uh, ja, daarnaast een fantastische sportvrouw. Dus ja. niet alleen in Australië zijn ze dol op haar en wordt ze Ossie Kim genoemd, maar over de hele wereld is zij vreselijk populair. Ja, en dan de mannenfinale die gaat tussen Djokovic en Andy Murray. Terwijl we toch aan het begin van de week, ik weet niet hoe het met jullie hier aan tafel en met jou Marcella zit... maar heel veel zaten zich toch hier te verheugen op een Federer-Nadal-finale. Ton, is het een goede zaak dat dat niet het geval is? Uh, ik denk het niet, want ik hou veel van Nadal en nog meer van Federer. Ik vind hem heel goed tennissen. En daar gaat het mij om. Hè? En... Dit is wel een hele grote verrassing. Want van de laatste, ik geloof, uh, 23 Grand Slams... zijn er drie uh, niet gespeeld door hen in de finale. Door, He, dus Door één van hen. Door één van hen, ja. ja. ja. He, en eigenlijk moet ik uh, zowel Marcella als Jerry, kijk ik nu aan, vragen... is het voor hen een verrassing? Vrouwen eerst, Marcella. Eh... <laughs> um... Ik denk het wel. Uh, ik moet zeggen, ik, ik uh, ben het misschien niet helemaal met Ton eens. Van, nou ja, god, wat jammer. Ik weet hoe daarover wordt gedacht in de omgeving. Iedereen, ook hier in Nederland. Het is allemaal, oh, Federer zit niet in de finale. Wat jammer, hè? want wij zijn in Nederland uh, allemaal fan van Federer. En dan daarna komt Nadal. En dan op hele verre afstand de rest. Dus iedereen vindt het heel erg jammer. Aan de andere kant... Uh, Djokovic-Murray, ze schelen qua leeftijd precies een week. Ze zijn geloof ik alle twee eind mei jaar, worden 23. Um, ze hebben nog niet eens hun piek in hun carrière bereikt. Uh, Federer wordt 30 dit jaar. Uh, Nadal zit er een beetje tussenin, wordt 25. Uh, maar die is natuurlijk fysiek niet helemaal uh, ja, 100 procent. Die heeft daar toch altijd problemen mee. Dus ja, de toekomst ligt toch in handen van Djokovic en Murray. Dat hebben we natuurlijk al jaren geroepen. Alleen wanneer is het moment? Hm. Misschien is het nu wel het moment. En ja, moeten we ook zeggen: van nou in de toekomst gaan zij ons misschien dat hele mooie tennis brengen. Wat we natuurlijk jaren van Federer met name hebben gezien. En het hoort een beetje bij de sport. En uh, hoe geweldig het ook is om hem te zien tennissen. Ja, uh, hij begint af en toe uh, ja, toch dat niveau niet co constant meer te laten zien. En zal dan uh, af en toe verliezen. En so be it. En dan zijn er gewoon weer troonopvolgers en weer nieuwe mensen. Jack? Ja, nou persoonlijk had ik wel de clash Federer-Nadal. Vind ik wel het mooiste. Ja, de, dat, dat, dat heeft... Uh... De geschiedenis zal laten zien, maar ja, ik denk dat die die zeker nog niet afschrijven die twee. Ik heb wel afgelopen week wel ook echt genoten van zowel Murray als Djokovic. Dus wat dat betreft staan ze absoluut terecht wel in de finale, denk ik. Maar je moet wel erbij zeggen dat Nadal gewoon niet fit was, en dat is ook een reden waarom hij ook van Ferrer verloor. En vervolgens dat is ook weer een reden waarom Murray waarschijnlijk in de finale staat. Dus ja, ongetwijfeld zullen die twee in de toekomst Murray, Djokovic nog heel vaak heel goed doen. Maar ik had zelf wel de voorkeur gegeven aan... of een Nadal of, of zeker Federer in de finale. Nou, dus een, de, uh, ton, mag ik nog uh, heel even... want er is een vraag binnengekomen voor Cherk uh, over uh, Hazen. Want laten we niet vergeten, uit mijn derde ronde... Derde ronde ja. uh, de vraag van Christophe Buter is... die heeft een mail gestuurd naar sportforum met NOS.nl. of hoe jij dat inschat qua Hazen, Of dat een kaliber kraaicheck is... en of die in staat is in de toekomst om uh, misschien wel... wimmelden te winnen... of is die misschien blessure, te gevoelig? Nou, dat, dan ga je wel gelijk heel ver om, om zo'n Grand Slam toernooi te winnen. Uh, dat, dat vind ik een hele gewaagde uitspraak. Maar ja, je moet dromen. Zeg nooit, nooit. Maar ik denk wel dat een jongen is, zeker qua uh, potentie en ook qua intelligentie. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is uh, om, om een top 20 speler te zijn. Dat, daar geloof ik wel in. Uh, mits hij, je geeft al aan, de fysieke gesteldheid. Dat is voor hem wel heel belangrijk. Hij is natuurlijk langer uit geweest met een knieblessure. Maar als hij heel blijft, als hij fit uh, blijft in lange tijd... dus jaren achter elkaar dan zie ik hem wel een speler voor, voor de top 20. Daar heeft hij zeker de mogelijkheden voor. We hebben nog één minuutje, SP, een korte vraag, Tom. Want je nou, iets, kijk, we hebben net iets over Vedere gezegd... maar tot aan de wedstrijd tegen Djokovic, die die verloor was iedereen alleen maar lovend over ja, hij hem. hij speelde fantastisch in het ja. toernooi. Wat hey, ik dus, gezien heb, was Dus super. dat was al verrassend dat Nou, dus niet helemaal waar, hoor. Heel snel, want tegen Gimon, vijf zetter tweede ronde... was hij niet best, heel wisselvallig. En ook in de vierde ronde tegen Robredo verloor hij een set... en speelde hij niet lekker en was hij niet tevreden. Dus uh, tegen Favrinka was hij subliem. Eerste ronde was hij subliem. Dus het was wisselvallig. Maar het is wel het een slow starter, hè? Hij heeft volgens mij ieder groot toernooi... Uh, of heb ik dat mis, Marcella? Nou, nee? nee, ik heb hem ooit oh, oh, okay, zo. Fijn dat jij dan de specialist bent en ik niet. Gelukkig maar. Goed, dankjewel, Marcella. Uh, we moeten tennis afsluiten. Ik meld nog even dat de Zwitserse Sarah Meijer... Europees kampioen is geworden in uh, Bern bij het kunstrijden. Zilver ging naar de Italiaanse Caroline Kostner. Uh, Drons was voor de Finse Kirsta Kurpi. Zometeen na het internationaal van vijf uh, uur... gaan we het uitgebreid hebben over de transfers van Suarez. Van, van Bommel, het stoppen van Van der Sar en nog veel meer... Sportforum@nws.nl kunt u ons mailen. Graag tot zo. langs de Op één. Vroege vogels gaat op jacht.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 de kilometerhokkenfotograaf... zonne-energie uit asfalt... en de Nederlandse vulkaan. Morgen van 8 tot 10. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.